Ring that bell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 Het is de late avond van Bert de Wolf. Just wanna hold you close, baby Kinda looks like you do, too I just wanna make love wake up Next to you with no makeup, baby Nothing beats that you. I guess what it comes down to Is I just wanna be by you like a pistol you Wanna find me you ain't gotta look far There's nothing that can pull us apart I hope I ain't coming on too strong Just wanna hold you close baby Kinda looks like you do too I just wanna make love sad view well, I guess what it comes down to is I just wanna be by you If the day ends in why If the sun over Down I just be by you. De recente country en western van Luke Combs. Be by you heette het. En daarvoor de cranberries een nieuw en Me'. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging voor u de straat op en vroeg u, wat is uw roeping? Mijn roeping is, um, ik heb altijd gezegd dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Ik werk ja. in de kinderopvang, ik vind het gewoon waanzinnig leuk om kinderen van alles en nog wat te leren. Dat is mijn roeping. Ik zou niets anders willen. Dat klinkt als een roeping. Dat, ja. Dus het lukt? Dat lukt, denk ik wel. Hoe lang wist u dat al? Ja, van jongs af aan. Ik ben altijd met kinderen bezig geweest. Dus ik, ik dacht, nou, ik ga, ik ga school in, ik, ga, ik word lerares. Maar ik ben de kinderopvang ingerold. In en dat doe ik al 37 jaar. Wow. Dus, oh. dus, en dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. En u gaat er nog wel even mee doornemen kan. ik aan. Zeker, ja, ik zal wel moeten. <laughs> Tot uw zeventigste. Nou, dat mag ik ook wel niet. Nee, maar ik hoop iets eerder. Nee. Nou ja, mijn roeping is denk ik wel dat ik altijd voor mensen klaar wil staan, denk ah, ik. En dat, dat heeft u, zeg maar, dat heeft het snel veranderd, u heeft het gemerkt bij uzelf? Want ik sta altijd klaar voor mensen? Ja, ja, ik vind het leuk om mensen te helpen. Ja. ja. Kunt u daarvan een voppeltje noemen? Nou ja, ik heb het als werk gedaan, dus dan trek je het wel aan. En ik, uh, nou, ik vind het gewoon leuk om op hele kleine stukjes, uh, op kleine voorbeeldjes mensen te helpen. Dat je ze net even een klein zetje kan geven. Ja. En dat, dat werk, wat was dat dan? Uh, ik werkte misschien... als uh, jeugd- en gezinscoach. Uh, oh. Ja daar kan het helemaal in kwijt dan ja even samen naar mogelijkheden zoeken vind ik erg leuk doet dit nog nee helaas oh, oké okay. nou ik weet niet wat ik zie een, een uniform maar wat is uw roeping logistiek medewerker logistiek medewerker ja. daar is de kleding van ik weet niet ja klopt. oh ja oké okay. en uh, wat, wat is het wat behelst het wat doet u uh, wat doet uh, bedrijf maakt uh, hoogspanningskabels oh bent u met die helemaal omhoog glimt? nee nee nee dat oh, gelukkig. niet ik, uh, <laughs> ik zit in de logistiek uh, de, wat alles waarmee de kabel wordt gemaakt dat ontvang ik en uh, dat sla ik op en dat mag zijn. Het is heel actueel, want er is een beetje te weinig stromen en zo. Moet u hard werken? Nee, nou, ik werk wel hard, maar dat hoeft niet per se. Dat is niet, nee, is... niet nodig, maar ik ben van nature zelf hard werken. Ah, dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. Wat is uw roeping? Mensen helpen, sociaal zijn, uh, dat soort dingen. Ja. Net, net mijn vader. Ah. De net ook nog zelf, kind, geen geld. Ik betaal voor hem 3 euro. Hey. Nou, dus voor, voor de medemens. In de supermarkt? In de supermarkt. Hé, hey. dat, dat, dat doet u gewoon? Ja, dat doe ik gewoon. En hoe zou je dat kunnen noemen dan? Ja, gewoon uh, met de medemens meedenken, gewoon sociaal. Niet aan jezelf denken, maar meer aan anderen denken. Oh ja. Wat is uw roeping? Mijn roeping? Ja. Beetje, een beetje aardig blijven. Gewoon lief doen. Oh ja. ja. Dat zijn andere mevrouw ook net toevallig. Ja. Oh ja, goed. Nou ja, ik neem aan dat ze hetzelfde bedoelen. Maar kunt u voorbeelden noemen dan? Uh, ja, kleine, kleine dingetjes een beetje aanvoelen waar mensen hulp bij nodig hebben in het leven. En om dan een beetje dat aan te voelen en een beetje daar te helpen. En verder nog, heeft u iets, iets met werk gedaan, misschien of zo of Ja, ik werk zelf in de hulpverlening. Dus in de ik de zorgen mensen met psychiatrische problematiek. Dus dit is wel een beetje mijn roeping om uh, te helpen waar mensen dat nou nodig ook, hebben. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Want dat is zeg maar professioneel dan. Dat is professioneel, ja. Maar er zit heel veel van u in. Dat hoop ik wel, ja. ja. ja dat je het een beetje doet met je hart. Het is, u bent wat ouder, maar wat is uw roeping? Roeping, of was uw roeping? Nou, uh, ik ben altijd bezig met andere mensen te helpen. Dat is mijn roeping. Ja. Dat doe ik al eigenlijk van jongs af en nog. En waar zit het hem in? Wat doet u dan precies? Nou, ja, buren zogezegd die hulp nodig hebben. Vrijwilligerswerk doe ik gewoon oh, ja. voor de buurt. Ja. Als iemand hulp nodig heeft in de 11 franken, zeg maar, waar die mensen zitten die opgenomen zijn... Wow. Dat is mijn buurvrouw nu ook opgenomen. En uh, ja, die loopt ze na. Maar haar man die woont naast ons en die heeft ook hulp nodig. Dus allebei de kanten uh, proberen we hulp te bieden. Dan bent u een beetje een superheld. Nou, eigenlijk wel ja. Een grote. Eigenlijk wel. Vertelt u eens, wat is daar te Wat doet ze allemaal? Van alles. Ja zodat ze iemand kan helpen, of er nou weer kinderen zijn. Ze, oh, dat leven we lang al, hè? Ja. Van, want dat is al groot gebracht van huis uit, waarschijnlijk. Ja. Dat is echt een roeping, dus? Dat is een hele roeping. Ja. Altijd in de weer. Je komt nooit uit het systeem meer. Nee. Nee. nee maar ja, dat moet het dan, nee, toch? Nee hoor, nee. <laughs> nee. Nou, je kan wel eens over je grens gaan. Nou. Ja. ja. Want ja, je bent er zelf natuurlijk ook nog en dat zijn voor je af en toe wel behoorlijk weg. Ja, op een gegeven moment moet je het weer ook moet weer, een beetje weer af gaan je Moet een pas op de plaats maken. Ja. ja? ja, ja. Dus daar zijn we nu ook wel. Ze, maar ja, moeilijk. Ze luistert altijd wel naar me, alleen op dat gebied niet. Op dat nee. gebied niet, dus niet nee. tegen het hier te stoppen? Nee, nee. <laughs> nee dat zeg ik. Doe nou eens een stapje terug. Ja, maar goed. Nou, ik, ga, ik ga dan even een kwartier zitten en dan op. Ja, het is ja, een hele dag. Dan uh, heb ik weer wat in mijn hoofd. Dan denk ik, ja, maar dan ga ik dit nog doen en dat nog doen. Ik loop nog even naar de buurman, kijk of ze nog wat nodig heeft. Ja, maar zo roes je niet vast. dat is nee, dat hartstikke dat goed. Ga je. Dat ja, is waar. Ja, ja. Blijf wel bezig. Blijf je gezond, bij. Ja, gelukkig. Gelukkig wel. Wat is uw roeping? Om een uh, net zo'n goede vader te worden voor mijn kinderen als het mijn moeder was voor mij. Hé, hey, dat is een goede. Ja. Lukt dat? Ja, denk het wel. Als ik naar mijn eigen dochters kijk, denk ik dat dat twee hele vrolijke meisjes zijn. Hé. Hey. Ja. Oh, wow. Daar zit heel veel van ja, u in, van zeg maar. Ja, daar zit wel heel veel van mij in, ja. Ja. ja. En de, dan, krijgt u zeg maar, dan wordt het een zinnige en dan ziet u zelf ja. min of meer terug. Ja, juist. Ja. Oh, Wauw, dat maakt dat, zijn blij. Ja, dat is. Dus, ja, ja, ja, ja. Ja. Echt op familiegebied, niet met een carrière of dat soort dingen, maar dit is eigenlijk belangrijker. Dit is veel belangrijker, ja. Mijn roeping, dan denk ik aan datgene waar ik zelf denk ik goed in ben en ook het meeste plezier en energie bij krijg. En dat is mensen helpen in verandering. In verandering? Ja. Dus uh, ik werk, ik ben gewoon in loondienst. En ja. er verandert in een bedrijf altijd van alles. Ja. En we hebben dan heel vaak weersen, heel veel aandacht voor wat er moet veranderen. Maar ik vind het juist leuk om in dat soort dingen mensen te helpen. Met hey, wat brengt dat een nieuwe situatie dan voor iemand? Hoe kan die daarin meegaan? Oh. Wat heeft hij daarvoor nodig? Ja, ja, ja. En dat is wel ja. iets wat mij drijft. En dat kan en, uh, allemaal binnen, binnen de bedrijf? Ja, dat kan hey. allemaal. Ja, dat is heel, ja, daar krijg ik ook wel de ruimte voor. Maar net zo goed kunt u uw eikenheid? Ja. ja. ja. Ah. Kunt u een voorbeeldje noemen? Ja, Soms ga ik, het is vaak gewoon echt het gesprek met mensen aangaande dan even loslaten wat er dan allemaal precies moet gebeuren, hè, wat er eventueel de nieuwe gewenste situatie is. En echt kijken van ja, hoe zit iemand in elkaar en wat vindt hij zelf belangrijk en uh, ja, hoe kan die dan ook weer, hè, hoe kan die persoon dan weer zijn ei kwijt in die nieuwe situatie. Ja. En, uh, en vaak is het op zoek gaan naar wat drijft dan die persoon of waar, kan die dan, waar is die persoon goed in? En wat kan die daar dan van gebruiken of terugvinden in zo'n nieuwe situatie? Ja, en dan en... wordt zo'n nieuwe situatie vaak wel minder bedreigend. Ja, ja. En dan wil iemand daar eigenlijk altijd wel aan meewerken. Dan gaat het makkelijker. Ja. En uh, werpt ze vrucht af? Zeker, ja. Ja, dat is leuk. Dat is wel hetgene wat ik het allerleukste vind om te zien. Dat iemand misschien ergens tegenop kijkt of iets moeilijk vindt. En dat je dan naderhand merkt dat hij daar gewoon weer helemaal lekker op zijn plekje zit en weer plezier uh, uithaalt. Dan denk ik, oh ja, nou, missie geslaagd. Ja, roeping. Ja. Ha, ik geef u een beetje mee van het programma. Ik dank u wel voor de antwoorden en weet u waar u in terecht komt. Komt op de radio. Ja, ik vond het leuke vragen trouwens. hartstikke dus, leuk. Ja, dank u wel. Dank fijne dag Bob. Dank u wel, dank u. Sur la plage, j'mélange ou méllo. Je, je drage les nuages, solo dans ma fête. Ça dans ma c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles. En solo, je prends l'eau. T'es matelot.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 Van Simply Red waren dat. Een Say You Love Me. En daarvoor uit Frankrijk Juliette Armanet. en L'amour en solitaire. De eenzame liefde. Zometeen de kolom van Midas Dekkers, Maar eerst is hier nog John Martin. Een Certain Surprise. MUZIEK of Christ. Love has always been my thing, I one of those, I love to shout and sing about my love, I'm flying dove, there's no one in the world, sweet and sudden surprise. Woele Deunen uit de jaren zeventig van John Martin. Certain surprise was dat. Alles wat geboren wordt dat moet dood. Eén of twee, die redden het nog een tijdje. En die vogels zelf zijn natuurlijk geen haar, beter. En moet je, moet je voor... Ik ben een keertje uh, geweest op uh, de kleine aarde, heet het geloof ik, een, een milieubeschermingstoestand. Uh, uh, die mensen die deugen, daar word je gek van. Uh, uh, Geitenwollen, sokken, noem het allemaal maar op. Eet alleen maar zemelen. Uh, op die mensen valt werkelijk helemaal niets aan te merken. En nou, dan kom je dus op zo'n natuurbeschermingsterrein. En ja hoor, inderdaad, het zijn allemaal bouwdozen van hoe je vogelkastjes in elkaar kan timmeren. Nou, perfect denk je dan. En dan hangt bij die vogelkastjes, daar hangt een bordje. Dat, daar komen koolmezen, nou, of andere mezen, weet ik niet meer. Er kwamen mezen in en van die mezen waren er niet zoveel meer... En het was heel belangrijk dat die mezen er wel waren. Dus dan moesten we allemaal van die kastjes timmeren. En dan, dan uh, kwam het weer allemaal goed met die mezen. Nou, gewoon leuk gezellige. gezellig. Uh, eindje verderop. hadden uh, dus, ze uh, een, een uh, vlinderproject. Uh, het ging heel slecht met de vlinders. En we moesten ervoor zorgen dat er uh, meer vlinders uh, kwamen. Want dat was heel goed en het was ook heel gezellig. En uh, ze hoorden het allemaal. Uh, en we moesten ook allemaal doen. Dan nou, denk je in het begin, je, goh, ja, natuurlijk, ja, nou, gelijk hebben ze. Oh, op een gegeven moment denk je, maar die vlinders, die zijn toch ooit rupsen geweest? En wat eten mezen ook alweer, dan heb ik gauw in een vogelboekje opgezocht. dat, dat een mezenpaardje eet 9000 rupsen voordat uh, uh, al die kindertjes. Als jullie één vlinder in je tuin doodslaan. En dan voel je je schuldig uh, uh, tot het einde der dagen. Die stomme mees, die zit daar 9000 van die rups op te vreten... die prachtige vlinders op hadden kunnen leveren. En uh, ja, uh, ik persoonlijk, als ik uh, voorzitter was van de vlinderstichting... Dan sleurde ik die lui van de vogelbescherming voor de rechter. Uh, uh, de doodstraf lijkt mij wel het minste opgegeten worden door de leeuwen of iets in die trant. Maar niets daarvan. Natuurbeschermers die denken, oh nee, je beschermt uh, mezen die rupsen eten. En je beschermt vlinders die ooit rupsen zijn geweest. Maakt er helemaal niks uit, want ze hebben er naar mijn smaak nooit echt, echt over nagedacht. Of om het, om, om, om het nog even erger te maken. Koop nou eens een vogelenboekje. Wat je nodig hebt om te weten welke beestje daarboven vliegt. Koop een vogelenboekje. Uh, nou, al die soorten staan erin. Gewoon 300 soorten of zo in Nederland. Uh, staat ook in hoeveel er van zijn. En dan tel je dat allemaal op. En dan zijn er... Uh, uh, dus, dus wat vliegt daar? Uh, Pietersund, vogelgids, noem het allemaal op. Dat tel je allemaal op. 50 miljoen vogels in Nederland... Nou, denk je, dat is mooi, dat is gezellig. Dat is leuk geregeld. Uh, daarna koop je een uh, boekje uh, over het uh, pluimveebedrijf. Blijken er 75 miljoen kippen in dit land te zijn. Staan niet in het vogelenboekje. <lacht> een soort waarvan er nog maar twee zijn. Staat er met drie plaatjes in, zodat je hem zeker uh, kan, uh, kan herkennen... En als er een, iemand er eentje dood durft te maken, dan is de lijden in last. 75 miljoen vogels zitten in dit land achter slot en grendel... samen met 15 miljoen zoogdieren op beschuldiging van ultieme eetbaarheid. Uh, uh, iets in die trant. Uh, Het tellen niet eens meer mee bij de natuurbescherming... want uh, ja, die zijn min of meer van ons geworden... En daar zit dus een hele merkwaardige wrijving als je uh, het hebt over mensen. Uh, hoe is het met de relatie tussen mens en dier? Ja, wat bedoel je dan? Bedoel je dan de relatie met een diersoort? Dat is de belangrijkste tak in dit land, de natuurbescherming. Daar gaan miljoenen en miljoenen en miljoenen gaan daarin om. Of heb je het over het beschermen van individuele beesten... Uh, een, een, een poes die je bijvoorbeeld leuk vindt... waarin vrij weinig geld omgaat en wat over wordt gelaten aan kweselende oude wijven... die op 4 oktober uh, met lekkere hapjes voor de beesten achter een, een kraampje staan. En dan blijkt er toch een hele merkwaardige denkfout in ons hoofd... dat wij vinden het uitsterven van soorten belangrijker dan het uitsterven van individu... Dus als er op dit moment een konijn ligt te kreperen in de duinen... omdat hij de mix mitose heeft gekregen... of welke konijnenziekte er vandaag de dag in de mode mag wezen... dan telt dat niet. Want konijnen zijn er altijd zat geweest... en die zullen er binnenkort wel weer zat wezen, heb ik in de krant gelezen. Maar als er van een of andere diersoort, waarvan er nog maar weinig zijn... nog maar nul over blijken te zijn dan is lijden in last, terwijl dat konijn, dat is een echt beest... die stikt in zijn bloed, die wordt blind, die kan geen poot meer verzetten. Dat is een ramp waarbij vergeleken Shana Dark, Maria Magdalena... en Christus aan het kruis uh, nog uh, verdampen. Maar een soort die uitsterft, wat niets anders is dan een abstractie... Er is geen enkel dier die weet dat hij tot een soort behoort of dat hij de laatste is. Maar wij hechten meer belang aan die abstractie dan aan de werkelijke dood van een dier. En nou een erger bewijs dat onze relatie met dieren behoorlijk gestoord is, zou ik zo gewoon niet weten. Gaf ze me iets om te bewaken voordat het vervliegt Maar dat gebeurde wel, soms gaat de tijd zo snel Ik was ondersteboven die ene nacht Volledig verloren, compleet in de war. Zij was het eigenlijk wel maar soms gaat de tijd zo snel. Kunnen we niet hier zijn om stil te staan, mijlen ver van toen, de wereld voor ons open lag, het overkwam als een jongensboek. Misschien ging het anders en kleur ik het wat. Maak ik het groter dan het toen was? Wat heb ik mezelf verteld? Soms gaat de tijd zo snel... In een jongensboek. Nu is het over, dat was het al lang. Je geeft maar foto, nu ben ik verwacht. Is zij het eigenlijk wel? Lijkt ze nog op zichzelf? De mooiste verhalen die ik niet meer deel. De rond. Een liefde door ons geweld Soms gaat de tijd zo snel Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf I'm Baby, can I hold you? Tracy Chapman was dat. 1988 was het jaar. En daarvoor Abel. En soms gaat de tijd zo snel. zometeen Niels Den Haan over psychogeriatrie. Na Harry Nilsson. En all I think about is you. When all I dream about Ik vind een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. All I Think About is You van Harry Nielsen. Ons volgende onderwerp. Psychogeriatrie is het specialisme dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid van ouderen. Specialist Niels den Haan praat erover bij Herman de Bruin. Niels, welkom. Ja, dankjewel. Psychogeriatrie, dat is iets met de gezondheidszorg neem ik aan. Maar wat is het nou precies? Psychogeriatrie is dus eigenlijk ja, dan een mooie term voor um, de dementiezorg. Ja. Dus ja, we, we noemen het daar inderdaad dan PG-zorg, psychogeriatrie. Geriatrie is natuurlijk de, de, de geneeskunde van de ouderen. Dus ja. van de ouderenzorg. zorg. de en, zorgt ook voor de ouderen. Ja, ja, exact. En uh, psycho, dat ja... Ik moet zeggen, waar de term dan precies vandaan komt, weet ik ook niet. Maar uh, psycho, dat gaat dan dus toch over het gedeelte dat de ja. hersenen dus zijn. De hersenen in doen. je brein. En als dat niet helemaal meer goed werkt, ja. is daar dan wat aan te doen? Uh, er is in principe voor uh, dementie is nog geen uh, genezing gevonden. Nee. Dus we hebben daar nog niks... Um, ja, er zijn wat wat, dingetje, wat wat soorten medicatie waarvan ze wel eens zeggen van nou, dat kan het proces wat vertragen of zo. Ja, ja. Nou, dementie is, is dat je brein dus langzaam of geleidelijk eigenlijk achteruit gaat. Ja. Um, dus ja, afbrokkelt als het ware en dat, dat, dat je dat proces dan nog wat kan vertragen. Ja, maar dat is een lastig onderwerp hoor, ja. want het is natuurlijk een maar je kan het, in het ziektebeeld. Dus. Je kan het niet stoppen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee. Dat, dat lijkt me heel lastig om daarmee om te gaan. Of, uh, uh, ja, zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou ja, niks aan te doen, laat het maar gaan. Maar zo ja. werkt het niet, hè? Ja, in die zin moet je je daar wel bij neerleggen dat, dat die ziekte dus op dit moment niet te genezen is. Uh, en, en daar moet je met z'n allen ook, ja, met zo'n zo zorgteam waar ik dan mee werk, dus ik werk dan in een verpleeghuis mm -hmm. en dan als psycholoog, ben ik vooral bezig met het begeleiden van die verpleegkundigen... of het zorgpersoneel, of okay. een gastvrouw... die dan eigenlijk heel veel te maken hebben met die mensen die daar wonen... oudere bewoners die dementie hebben. Ja, ja. om te zorgen dat ze daar goed mee om kunnen gaan. Ja, precies. Want je ziet dan vaak dat het doordat die hersenen inderdaad beschadigd zijn... Um, uh, dat er moeilijk gedrag uh, vertoond kan worden. Dus ja. ik noem het even zo: ja, we noemen het in het werk vaak probleemgedrag. Um maar je kan je voorstellen dat dat kijk bij nou ja bij, bij mij uh, volgens mij werken de hersenen nog goed <laughs> en uh, dus dus als ik bijvoorbeeld heel verdrietig ben dan kan ik dat nog uh, remmen bijvoorbeeld tot, ja, nee, dat ik ja. op een bepaald moment niet laat zien of als ik boos ben en je dat soort functies van het brein kunnen dan kapot gaan waardoor iemand bijvoorbeeld veel sneller ja heel verdrietig wordt of agressie vertoont ja. of, uh, nee. het wordt een heel ander persoon heb ik wel eens ja, gehoord. ja ja dus zo kan je het wel wel stellen inderdaad ja um, ja, dat is denk ik ja. al zo, ja. ja. Dus uh, jij werkt uh, in de zorg, altijd al willen werken in de zorg. Als je even terugkijkt naar uh, je jeugd. Ja, ik, ik, vanaf me, ik kan me toch wel herinneren, vanaf mijn vijftiende of zo... wilde ik wel echt uh, psycholoog worden. Mm -hmm. um, Waar komt dat dan ineens vandaan? Ja, ik weet wel dat ik, ja, zeker vanaf de middelbare school... dat ik wel door had dat ik het... Heel interessant vond om, om gewoon naar anderen te kijken. En groepsgedrag. En, en te bedenken waarom. Dat ik daar altijd over aan nadenken ben. Waarom doen mensen iets? Waarom zeggen ze nou dat? En doen ze dat dan bijvoorbeeld ook? Of zeggen ze, gebruiken ze die nee. woorden, bedoelen ze wat anders? Ja. Dat ik daar toch altijd wel mee bezig was. En ja, veel over gelezen misschien ook? Ja, dan ben ik heel dyslectisch. Dus okay. uh, lezen ging nooit goed. <laughs> Nog steeds niet. Oh ja. <laughs> het, is, het is ook allemaal tegenwoordig staat dat meestal uh, gesproken wordt. Ja. Uh, luisterboeken, luisterboeken, ja. Ja, exact. En uh, ik denk dat mijn vader er ook een rol in heeft gespeeld. Die is uh, ook uh, gestaltherapeut geweest, dus ook een soort uh, oh, okay. therapeut. Ja, ja. Weer een wat specifiekere vorm van therapie. Dus um, ja, dat, dat die interesse zit in die zin wat in het gezin. Ja. Uh, is er iets op de sociale media waar ze jou uh, als Niels Den Haan kunnen uh, nagaan? Ja, dat, dan zou ik op LinkedIn kijken. LinkedIn? Ja, ja. dus als je naar Niels Den Haan uh, zoekt, uh, ja, dan uh, zal je mij snel dan zien. Dan kom denk. je er wel. Uh, Niels Den Haan is tevreden met wat hij op dit moment doet. Dat is in ieder geval duidelijk. En hij zorgt ook nog in de buurt voor mensen. Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben. Dan moeten mensen maar even op LinkedIn kijken. Daar kunnen ze wel wat vinden van je. Dank voor je openhartige gesprek. On down line on Highway 61 through the, the Delta Night, we share the back roads with card sharks and grifters. Tent shows. Way too, Way too long. We had dreams when the night was young. We were. Born. and we've got Night Was Young, zong hij, even voor het middernachtelijk uur. Robbie Robertson was dat, 2011. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Paul Young blijft nog even bij. Fijne nacht. On the windows Chains on the door Sleepless nights spent waiting For an answer Dreams of heaven falling Panic in the town Lonely men with fingers On the future When all is said and done You are the only one Follow on For the open book Is waiting like a song We will welcome what tomorrow Take my hand, and we'll walk the road together. I won't mind, no, if it turns out that we never find the end. For all I ask is that you want me for a friend. Inside some spiral with no end.